Het is twee uur, René van Brakel met het NOS-journaal. Koningin Beatrix, prins Willem-Alexander en prinses Maxima... zijn na het diner in het Rijksmuseum naar het Paleis op de Dam gegaan. Daar slapen ze vannacht. Ook alle koninklijke gasten zijn naar hun hotel gebracht. Afgelopen avond waren ze aanwezig bij het afscheidsdiner...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 In Suriname is in een bagagecontainer van KLM ruim 3 kilo cocaïne gevonden. Volgens media in Suriname had de container een dubbele bodem waarin de kook was verstopt. Er is nog niemand opgepakt. In februari werd ook al kook gevonden in een bagagecontainer. Toen ging het om een kilo en vorig jaar werd zelfs 18 kilo ontdekt.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 Goedenacht, nog acht uur te gaan voor nu nog koningin Beatrix. In aanloop naar de abdicatie en de inhuldiging van de nieuwe koning... later vandaag houden we u hier op Radio 1 op de hoogte. En dat doen we live vanaf de Dam in Amsterdam. Maar we hebben ook verslaggevers in onder andere Den Haag en Utrecht... om ons op de hoogte te houden van alle festiviteiten. En we schakelen ook met Nederlanders in het buitenland. Want over de hele wereld uh, wordt Koningin de Dag gevierd. Ja, in dit uur ook live muziek en te gast city-marketeer Gray Bekers, die ons bijpraat over wat een stad eigenlijk nodig heeft... Heeft, om zichzelf toch een beetje op de kaart te zetten. Want alle schijnwerpers staan natuurlijk nu op onze hoofdstad. Maar wat levert het eigenlijk op? En is dat te sturen? En we memoreren de mooiste herinneringen aan Koningin Beatrix. Welke bijzondere herinnering heeft u eigenlijk aan onze vorstin? U kunt bellen met uw verhaal, dan kunnen we daarover praten. Dat kan op het gratis telefoonnummer 0800-1121. Dat is 0800-1121. Dus welke bijzondere herinnering heeft u aan onze vorstin? Als u een mooi verhaal heeft, dan willen we dat graag weten. 0800-1121. Ja, en geloof het of niet, de echte koningshuisfans, die liggen gewoon al klaar op de Dam. Echt waar, Annette Schut spreekt er een. Hele gewone mensen staan er op de Dam, maar ook hele bijzondere. Want u bent net de koning. Oh, eh, met koningin ga ik speciaal gekleed. En ter gelegenheid van uh, de, de chronische dag, of de inhuldiging uh, heb ik uh, dit, dit, dit, deze kleding later ont, uh, speciaal laten maken, zeg maar. Wauw, want u heeft echt een kroon op, ja. hè? Ja. En zo'n mantel als die Willem-Alexander morgen aankrijgt, rood ja. fluweel, is ja. die van u? Die Geen bond, wat geen, hij wel heeft? Geen bond. Waarom niet? Uh, bond is heel duur. En ten tweede, uh, dit stof is, is uh, een stuk eenvoud. Daar wilt u iets mee zeggen? Uh, de stof is niet belangrijk. Ik vind uh, het uh, product wat je maakt, is veel belangrijker dan het materiaal. Nou, u ziet er in ieder geval fantastisch uit. U heeft ook heel veel aanspraken. Iedereen wil met u op de foto. Heel, heel veel. Leuk of niet? Want ik sta ook al uh, verschillende jaren bij uh, Johan Vlemmings tijdens uh, th Koningendag En ik krijg bij mij in het dorp te horen dat ik, uh, ik lijk wel de tweede Johan Vlemmings. De tweede Johan Vlemmings. En waar <laughs> komt het nou vandaan? Waarom wilt u dit zo graag? Ja, de, de, de verzameling is begonnen in 1977 tijdens Koningendag. tijdens een uh, krantenartikel, 36, 36 jaar geleden. Wat stond daarin? Dat de, stond de uh, van D.V.L.E. En toen is het begonnen. Toen bent u helemaal verliefd geworden op het Koningshuis. Helemaal. En wie vindt u het leukst? Uh, ik heb geen voorkeur. Echt niet? Voor mij zijn ze gelijk. Blijft u de hele nacht ook hier of niet? Ja. Een bijdrage was dat van Annette Schut. In Den Haag zijn vanavond meer dan 200.000 mensen op de been... tijdens het Life I Live festival. Lekker druk dus. Daan van den Berg is in Den Haag. Daan, 200.000? Ja, het, er is nog veel van te zien, want de straten zijn nog helemaal vol met mensen. Ja, de politie probeert ze wel een beetje naar een kant op te, op te sturen. Zo. Daan valt denk ik even weg. Uh, ja, een uh, drukke verbinding. Gaan we gelijk even door naar een, een andere plek. Uh, uh, een stuk verderop. Hè? Ja, want dat Nederlandfeest viert en oranje kleurt, dat is wel duidelijk, mogen duidelijk zijn. Maar hoe is het in Suriname? Correspondent Harmen Boerboom is daar. Uh, Harmen, hoe is het met de oranje koorts bij jou? Nou, de avond is hier net gevallen. En als ik hoor dat er 200.000 mensen in Den Haag op de been zijn... dan is dat ongeveer de helft van de Surinaamse bevolking. Dus in die zin zijn de verhoudingen wat zoek. Maar in ieder geval wordt er morgen op de ambassade hier het een en ander georganiseerd. En ook een aantal kleine hideouts voor Nederlanders die, uh, die organiseren hier het een en ander. Het leeft hier niet heel erg, maar het is er wel. Het is er wel. Ja, want jij zegt op de ambassade, maar op straat zie je er weinig van. Op straat zie je er helemaal niets van. En als je mensen aanspreekt, dan weten ze dat het gebeurt, maar het leeft niet heel erg. Op de ambassade is morgenochtend. Het is hier nu. Uh, ik ga even op morloosje kijken. Het is hier nu net negen uur geweest. Uh, in, in morgenochtend is er een, uh, om vijf uur Surinaamse tijd een ontbijt. Dat is tien uur jullie tijd. En dan uh, zijn er oranje tompoezen. Tamp uh, morgenavond is er ook weer op de ambassade een oranje borrel. En daar is iedereen bij uitgenodigd. Ik heb wel begrepen dat daar veel aandacht over is. Echt uh, honderden mensen die daar naartoe komen. Niet alleen Nederlanders, maar ook Surinamers. Want de band tussen de beide landen is natuurlijk heel groot. Je, je had het net even over hideouts, maar wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Je hebt hier een paar guesthouses waar veel Nederlandse toeristen komen. Er is een enorme instroom van Nederlandse toeristen. Het, het toerisme is hier groot. Je hebt hier veel Nederlanders die hier overwinteren, die hier zijn komen wonen. Ook veel experts uh, die hier voor de, voor de bedrijven werken, de buitenlandse bedrijven. Maar die mm. hebben allemaal hun plekjes, zoals uh, ja, iedereen zijn eigen soort opzoekt, zal ik maar nou zeggen. Mm. Uh, en die, die zoeken elkaar op en die vieren dat dan. En Harmen, wordt er dan ook het, uh, het Koningslied gezongen? Ik moet zeggen, het eigen Koningslied, want dat is er in Suriname en het klinkt zo. Op 30 april, op 30 april, is Willem-Alexander, Willem-Alexander, hun en Maxima Koningin. Nederland gaat aan het feesten en gezellen. Ik, uh, ik vind hier wel wat sfeer in zitten hoor. Klinkt echt heel anders dan ons Koningslied, uh, Harmen. Is, is het speciaal voor deze gelegenheid gecomponeerd? Lijkt me wel, maar. Ik, ik, ik ken de, de achtergronden niet precies, maar ik weet van een aantal mensen uit Insight Information dat er uh, inderdaad, naar aanleiding van de enorme commotie die er in Nederland is ontstaan, over het Koningslied een aantal. Uh, ...in Nederland wonende Surinaamse artiesten heeft gedacht van nou dat kunnen wij anders. Dus wij hebben dat, uh, ze hebben dat op deze manier gedaan. Het is een, een oud Surinaams lied. Uh, en de, ik moet je eerlijk zeggen dat ik de tekst niet helemaal ken... ...maar het liedje dat begint met op 16 april en daar hebben ze van gemaakt op 30 april. <lacht> nee, en de, rest, de rest volgt vanzelf. Ja. Dus, dus het was niet zo moeilijk om, daar, om dat in te koppen. Ja, Het is een gekopieerd lied, maar in dit geval komen ze er gewoon ruiterlijk vooruit en uh, is het geen probleem. Het is, ik, ik zie het zelf een beetje als een karikatuur. Maar hij, het, het is, er wordt hier gemengd op gereageerd. Sommige mensen denken van... waarom moeten Surinamers in Nederland nou een koningvlieg gaan zitten? Ja. Uh, maar ja, het heeft in de hele commotie heeft het een, een tropische component. Dankjewel, Harmon Boerboom, voor je bijdrage. We gaan eventjes weer naar Daan van den Berg in Den Haag. Ja, Zoveel mensen dat je net wegviel. Want 200.000 mensen proberen een weg te vinden in Den Haag en Omstreken, denk ik. Ja, klopt helemaal. Een klein deel daarvan gaat uh, naar de kroegen om uh, verder te feesten, maar uh, ja, een heel groot deel staat nog op straat. Staat een beetje rond te kijken van waar gaan we eigenlijk heen. Af en toe heeft dat een klein vechtpartijtje tot gevolg. Maar ik moet zeggen, de politie is hier uh, ja, met man en macht. Uh, politie op paarden, beveiligingsmens. En uh, ik sta hier bij, uh, bij Ryan. Uh, de beveiligingsmensen hebben een blauw hersje aan, politie heeft een geel hersje aan, maar Ryan je hebt een rood hersje aan. Wat doe jij hier? Ik sta hier voornamelijk de mensen aansturen, ervoor zorgen dat de hulpdiensten snel ter plekke zijn. Het is ook belangrijk om natuurlijk sommige plaatsen af te zetten waarbij snelle, goede en snelle samenwerking van kracht is. Voornamelijk zijn wij de oog en oor hier tussen alle mensen en verder zorgen we ervoor dat alles gewoon... Veilig verloopt. En stel dat we nou hier voor op straat, we staan hier ja, naast de Tweede Kamer, stel dat hier een grote vechtpartij gebruikt. Wat moet jij dan doen? Nou ja, goed, in ieder geval ben ik de hulpdiensten, de opsporingsambtenaren, waarbij hun meteen de calamiteit proberen te deescaleren of in ieder geval in te grijpen. Ik zorg ervoor dat het gebied wordt afgezet. Uh, ja, waarbij gewoon mensen op afstand worden gehouden en de agenten rustig hun werk kunnen doen. Ja, het is nu nog erg gezellig op straat, nog heel veel mensen. Hoe lang gaat dit nog zo door? Hoe lang blijven de mensen nog op straat? Uh, op dit moment denk ik tot ongeveer rond vier uur. Uh, vanaf dat moment uh, probeert iedereen een beetje weg te lopen, een beetje naar huis te gaan. En, uh, ja, verder zijn dit echt de momenten waarop uh, uh, ruzies en uh, ja, gewoon, uh, wat ongelukken kunnen gebeuren. Dus, uh... Je let goed op. Dankjewel, Ryan. Dankjewel. Daan van den Berg in Den Haag. Hij was uh, daar zo bij het... Uh, uh, hoe heet het festival ook weer? Het... Life I Live. Life I, I live. live, ja. ja, ja een bekkenregen toch <laughs> een beetje eigenlijk wel. Uh, we vragen u uh, deze nacht ook... naar uw mooiste herinneringen aan onze koningin. En Stefan Eltink heeft ons gebeld. Goedenacht, meneer Eltink. Goedenacht. Wat is uw mooie herinnering aan uh, koningin Beatrix? Of misschien wel niet zo'n mooie herinnering? Ja, het zit er een beetje tussenin. Ik... Uh, ik... Ik werkte uh, in rond 2000, 1999, 2000 in uh, Sint Maarten op het eiland en uh, ik werkte daar voor de gemeente. En ik was pas kort op het eiland, maar ik had al uh, binnen een paar weken twee fikse orkanen meegemaakt. En uh, de tweede was orkaan Lenny en die was windkracht 4, of windkracht 4. Uh, niveau 4, dus dat is de 1 zwaarste. Ja. En de koningin die zou dus eigenlijk naar Sint Maarten komen, die moest dus uitwijken naar Curaçao, ja. of die moest daar lang op blijven. En uh, omdat ze natuurlijk niet naar Sint Maarten kon, en maar wij zaten opgestoten in het hotel, ik had toen nog geen, uh, geen appartement gevonden, dus ik had een, uh, zat in een hotel al een tijdje. Maar en Stefan, dus met, ja? even voor de helderheid, je had geen ervaring met orkanen, neem ik aan. Nee, nee, nee, die, uh, in Nederland... Uh, uh, had ik die nog niet eerder meegemaakt en ik zat daar uh, nog geen maand op het eiland en ik had er toen al twee achter me kiezen. zeer indrukwekkend en toen kwam de koningin. Ja, en, en we hadden dus een week lang uh, opgesloten zitten in het hotel, uh, zitten zweten met z'n allen en, uh, en, en ja, toen, toen, toen kwam iedereen op het eiland. Uh, Militairen en, en, en Maatje van Wegen en de Pers. Dus wij hadden to, waren toch wel een beetje opgewonden. De koningin kwam naar Sint Maat. Dus, ja, die beelden kennen ze, wij nog wel van de koningin die ook uh, wat water over zich heen kreeg met ja. de verwaarde kapsel. Uh, ja. ja, dat was in Curaçao, ja. ja. Dus uh, nou, we reageerden allemaal opge, opgelaten. En er uh, begonnen ook een aantal uh, uh, van onze vrienden Oranje Bovenleven de koningin te zingen. En zij reageerden, en dat is me altijd bijgebleven, zij reageerden daar... Uh, nou, een beetje geïrriteerd op. Oh? Zo van: jongen, jongen, weet je, je hebt zo, daar zijn ze weer, of ze zijn ook overal. Iets in die geest. En, uh, en dat vond ik eigenlijk een beetje ongepast, omdat uh, ja, we hadden toch wel het een en ander meegemaakt. Daar moet ik het niet te zielig over doen, want er waren mensen op zijn mate die een oud hutje door elkaar hadden moeten doorstaan. En wij zaten gewoon in het hotel, maar we waren toch blij dat we weer. Uh, ja, dat er iets gebeurde en uh, ja, die koningin die reageerde daar uh, zo op van uh, nee, dat uh, is, is ongepast van die mensen. Die en dat heeft dan uh, een onuitwisbare indruk bij u achtergelaten? Ja. Ja, ja, sowieso natuurlijk die orkaan en, uh, en alles wat daarna gebeurde... dat vergeet je niet snel. Dus uh, dat, was mijn, uh, dat kwam meteen bij me op toen ik hoorde... dat jullie mensen in de uitzending wilden hebben die je een herinnering hadden. Ja, zo gaat dat. Gemengde gevoelens dus, Stefan Elting, dankjewel. Uh, misschien heeft u ook iets uh, meegemaakt, een mooie herinnering. Bel dan vooral met 0800 1121. De Dexys Midnight Runners nu op Radio 1. Come on, en Lien... de Dexys Midnight Runners op Radio 1. Live vanaf de Dam in Amsterdam... alle koninklijke gebeurtenissen op de voet gevolgd. Dit is de troonswisseling. Lekker druk in Amsterdam vannacht. Woordvoerder Marjolein Koek van de politie Amsterdam. Goedenacht. Goedendag. En, uh, een drukke nacht of wordt het al wat rustiger op straat? Nou, het is inderdaad een drukke nacht. We zien wel dat het ietsje rustiger wordt inmiddels. De buitenevenementen zijn inmiddels gestopt en ook de terrassen zijn gesloten. Maar het is nog steeds gezellig druk in de stad. Ja. Hoe houden jullie dat in de gaten? Uh, wij werken de hele nacht door vanuit het actiecentrum op het hoofdbureau van de politie. En daar zitten de verschillende experts uh, om alles te monitoren. En hoe is de nacht tot nu toe verlopen? De nacht is goed verlopen, het is vooral gezellig in de stad. Er uh, zijn wel aanhoudingen geweest, net zoals eigenlijk in de normale weekendnachten. Hm. Totaal tot nu toe 47 en dat is eigenlijk voornamelijk voor kleine vergrijpen... als openbare dronkenschap en uh, verstoren van de openbare orde. 47 klinkt dan toch best aardig? Ja, dat klinkt misschien groot, uh, veel, maar het zijn er uh, vier meer dan vorig jaar. Dus het is een vergelijkbare nacht. En mevrouw Koek, dat, dat monitoren hè, gebeurt dat bijvoorbeeld uh, via camerabeelden... of houdt men uh, goed de social media in de gaten? Uh, beide. We hebben hier uh, verschillende monitoren waarbij we inderdaad de camerabeelden kunnen uitkijken. Uh, en hebben verschillende teams in de back-office zitten die ook de social media monitoren. U klinkt alsof alles onder controle is. Ja, dat is het. We <laughs> zijn uh, goed aan het werk en uh, ook hier maken we er een klein feestje van. En uh, zien we vooral uit naar, uh, naar de dag van morgen. Verwachten we nog veel drukte uh, de komende nacht? Nee, de komende nacht verwacht ik dat het gewoon uh, steeds iets rustiger wordt. Uh, totdat uh, het feestpubliek naar huis is gekeerd. En uh, we zien uh, nu al een aantal mensen op de dam staan die uh, eruit zien alsof ze tot morgenochtend gaan uh, wachten op de balkons. En... Ja, ik heb ze ook ja. gezien, zeer fanatiek. Ja, precies. Oké, okay, Marjolein Koek van de politie Amsterdam, dank u wel. Graag gedaan. Ja, Amsterdam staat vandaag natuurlijk in het middelpunt van de belangstelling. Zo'n duizend buitenlandse journalisten zijn naar Nederland gekomen om verslag te doen. En dat is natuurlijk toppubliciteit. Grey Bekers is de gast dit uur bij ons en hij weet alles van city marketing. Dag meneer Bekers. Um, als u nu Amsterdam op de kaart had mogen zetten, dan zou ik denken: dit is uw finest moment. Ja, ik denk het wel. Dit is uh, een of misschien moeten we zeggen een koningsgeschenk. <laughs> uh, ja, de, de, de publiciteitswaarde, mediawaarde die dit met zich meebrengt, die is, die, ja, nou, ik wil niet zeggen, is niet te geld uit te drukken, maar als je, als je dat in, in, in reclamegelden uit zou moeten drukken, dan, uh, dan is dat echt een, een, een veelvoud van uh, de kosten van dit, van dit feestje, wat, wat toch eigenlijk al gepland was. Ja, wat denkt u aan bijvoorbeeld? He, is ik, ik zou... Ja, u zei dat het al, is bijna niet uit te drukken, nee, maar nee. Moet er moet toch wel een prijskaartje op te plakken zijn, denk dat, ik. Dat kan wel, maar daar, daar zijn hele ingewikkelde formules voor, waar zeg maar de, de, de, de waardes van uh, uh, berichten in, in de geprinte media en de tv-reclame, uh, noem het allemaal maar op, radio, uh, plus het bereik daarvan. En er wordt dan weer een wegingsfactor aan, want de tv uh, telt weer zwaarder mee dan geprint. Dan je kunt zich voorstellen dat ik daar niet, niet meteen een antwoord op kan geven. Maar die waarde is in ieder geval enorm. Dat, uh, dat kan ik in ieder geval wel zeggen. Zeker ook in combinatie met uh, ja, wat we natuurlijk dit jaar verder allemaal nog meer meemaken. Dus uh, heropening van het Rijksmuseum natuurlijk uh, ja, net achter de rug. Ja, maar dan dient de vraag zich toch een beetje aan van dit is natuurlijk een gigantisch evenement. Wat over de wereld verslagen zal worden. Ja, heeft een city marketer daar iets mee te maken of is het gewoon mazzel hebben en het op het eigen konto schrijven? Um, nou, ja, zo'n zo, zo inhuldiging is één keer in de twintig of dertig jaar. Of in Engeland is het geloof ik één keer in het in, in heel leven van een koningin of koning. Uh, dus dus uh, ja, je kan moeilijk als citymarketer zeggen dat je, dat je dat op je kont ook kan schrijven. Maar uh, uh, ja, het is wel mooi meegenomen. En het past wel ook wel uh, ja, helemaal in de, in de campagnes... die, uh, die de citymarketing van Amsterdam en de metropoolregio Amsterdam ook, ook zelf al doen. Dat past helemaal in het beeld van... Uh, Handelsgeest, uh, creativiteit, uh, innovatie. Nou ja, dat, dat... Want is dat dan ook het werk van een city marketer dat hij uiteindelijk zo'n evenement zeg maar, laat? Dus, dus op een of andere manier nog wat woordjes erbij stopt of wat, wat gevoel erbij brengt? Nou, dit, dit is voor een groot deel wel extra. De city marketers hebben natuurlijk hun eigen campagnes waarin ze zich overigens niet alleen maar op de toeristen en de bezoekers, maar ook op de bewoners en, en de bedrijven richten. Uh, wordt wel eens vergeten, citymarketing wordt ook wel eens gelijkgesteld met, uh, met toeristische marketing... Waar probeer, waarmee je probeert zoveel mogelijk bezoekers naar je stad toe te halen. Ja. Maar het is ook belangrijk dat je nieuwe inwoners naar je stad haalt, of je inwoners tevreden stelt... dat je ook bedrijven naar je stad toe haalt. En dat, dat valt eigenlijk allemaal onder citymarketing. Ja, maar hoe doe je dat dan? Uh, ja, daar zijn hele ingewikkelde campagnes voor, uh, waar, waarbij eerst, eerst de bekendheid van de stad vergroot wordt. Uh, inmiddels allerlei campagnes, uh, dan de verbetering van het imago, dan wordt gemeten wat dan de effecten zijn. Uh, wat de effecten zijn op uh, het gebied van aantallen bezoekers, wat geven die bezoekers uit en, uh, en, en, en natuurlijk ook wel, zijn ze ook tevreden. En dat doet uh, de stad Amsterdam en de regio Amsterdam, uh, die, die doen er heel veel aan, die, die houden dat allemaal bij, die, uh, die doen er voortdurend onderzoek naar, die monitoren dat. Het gaat dus vooral om cijfertjes en analyses. En, en hele goede campagnes. En, en een beetje geluk dat je ook dit soort ja. Uh, evenementen... Ja, precies, want dit is ja. wel een eenmalig geluk. Kijk, no. heel, de hele wereld kijkt nu naar Amsterdam. We zien het. Iedereen ja. ziet, ziet de prachtig aangeklede stad. Tenminste, een deel daarvan, want ja. niet alles. Laten we heel eerlijk zijn. Um, die kijken naar, denken, ik wil daar naartoe. Ik, ik vind het fantastisch. Maar volgend jaar is er geen inhuldiging. Nee. Ho Hoe lang blijft zo'n effect doorzingen? Nou, het effect komt met name naar de rand. Hè, want het, het was zelfs zo dat nu met de inhuldiging, dat, dat er eigenlijk nu nog, nog tot, tot dit weekend een volop hotelkamers beschikbaar waren. Dus mensen hebben wel afgeschrikt. De prijzen waren omhoog gegaan en zo. Dus het effect komt vooral daarna dat mensen dit gezien hebben. Ook combineren met alles wat we al eerder gezien hebben over hè, wat ik al zei, de uh, heropening van het Rijksmuseum, maar ook het uh, 400 jaar grachten, dan nou, noemen het allemaal maar op. Uh, het we hebben stedelijk. volgend jaar ook niet meer, natuurlijk. Het stedelijk museum is natuurlijk eind vorig jaar opengegaan. Het Verhoog ja. is dit deze week dus. Uh, nou dus goed, dat, als en, u en, uh, volgend jaar de, deze klus zou krijgen... dan had u buikpijn. Alles is voorbij. Nou, dat, dat is wel, uh, heb ik, ik heb nog eens even gekeken. Ook even ter voorbereiding op allerlei websites... Van, van de CNN en uh, National... Uh, uh, wat is het? Uh, CNN. Uh, maar ook Lonely Planet. Dat, dat soort, dat soort uh, uh, sites. En dan zie je dat Amsterdam dit jaar... Uh, bij heel veel van dat soort sites... op de top 10 staat van de, de, de beste bezoekerssteden, Terwijl dat normaal misschien... Ja, misschien twintig is, hè? want het streven van de stad is om, om zevende van Europa te zijn. Ja, als je nu bij de eerste tien van de wereld zit, dan... Uh... En hebben we het toch weer even over de toeristen, want u noemde net ja. ook de bezoekers... dat die hier natuurlijk ook graag moeten willen wonen. Terwijl ja. sommige bezoekers nu graag misschien wel de stad uit willen... en juist dit allemaal willen ontvluchten. Ja. Maar uh, zijn er ook nadelen verbonden aan het feit dat je gewoon even helemaal het middelpunt van de wereld bent? Um... Nou ja, goed, voor de mensen die, uh, die, die in Amsterdam wonen, ja goed, die worden we dit jaar wel oversteld natuurlijk met allerlei gebeurtenissen. Maar goed. Uh, ja, goed, daar klagen sommige mensen over. Ja, van de andere kant denk ik dat uh, ja, dat, dat ook de charme is van het in Amsterdam wonen. Dat, dat je ja, voortdurend ook, ook wel het middelpunt van, uh, van de belangstelling in Nederland... en ja, dit keer ook in Europa en de wereld. Maar stel dat er wat gebeurt. We gaan er uiteraard niet van uit. Nee, nou, we gaan nou, te goed, kijken. We Bijvoorbeeld uh, naar Boston, hè. Daar ja, hadden we van Boston. maar ja. nou, ja, toch uh, in één keer iedereen uh, kijkt hé, uh, ja, hey, ja. uh, is, is dat wel nog een leuke plek om naartoe te gaan? Ja. Nou, ja, dat, dat is natuurlijk een, een gevaar wat, uh, wat, uh, wat altijd schuilt. Um, maar ja, de politie en, en uh, de doen natuurlijk alles aan. Ik was hier toevallig twee weken terug, uh, uh, een lang weekend. En toen zag ik dat hier al tien dagen van tevoren... alle fietsen rondom de dam en dergelijke verwijderd werden. Er zijn verboden voor vliegtuigen om, om twee dagen lang boven de stad te vliegen. Ja. Dus men doet alles aan om dat te voorkomen. Maar ja, stel dat er iets gebeurt, ja, dat, dat kan je niet regisseren. En dat, dat moet je ook maar hopen dat het niet gebeurt. Want, uh, maar als, als city marketeer is er dus eigenlijk niet zo heel veel te doen aan zo'n groot evenement. Dat is groter dan een campagne-strategie uh, of, of iets wat daarop lijkt. Uh, wat kan een uh, city marketeer wel doen? Hij kan met hele gerichte campagnes, dus uh, op, op allerlei doelgroepen gericht. Uh, ja, maar even een voorbeeld te geven, je kan, uh, er zijn campagnes, bijvoorbeeld citybreaks... waar we Amsterdam samenwerkt met andere steden om mensen te bewegen... om in eigen land een citybreak te doen. Dus een, een weekend naar Amsterdam of een andere stad. Maar meneer, Bre ja? bijvoorbeeld zo'n zo term al, city citybreak... Ja? waar ja? maken we er gewoon niet stedentrip van? ja dat mag ook ja. goed in marketing zijn bijna al die termen inderdaad ja, okay, want ik maar... al zei uh, cool capitals dat is dan weer een andere bijvoorbeeld, maar even ja. te noemen waarin Amsterdam juist samenwerkt met allerlei andere Europese steden hè, waar ze eigenlijk concurrent van zijn maar om bijvoorbeeld intercontinentale toeristen hier naartoe te halen die natuurlijk niet die dan één dag Amsterdam of ja, twee dagen die dan doen een weekendje Europa die doen, ja, oh, ja het bekende grapje van if it's Tuesday this must be Belgium hè, dat, dat, dat dat soort dingetjes ja, uh, ja, ja. En, en ja, we zeiden al van, hè, dit, dit moet uw fijnes moment zijn. Um, uh, als u nu bijvoorbeeld een slogan zou mogen bedenken... want ik, ik denk dan bijvoorbeeld uh, Amsterdam, I amsterdam natuurlijk. Mm -hmm. Is dat eentje van u zegt, ja, dat is eigenlijk een allesomvattende slogan... en daarmee zit je Amsterdam echt goed op de kaart? Nou ja, er zijn weinig dingen waar zoveel discussie over is <laughs> als over slogans. Uh, en, en je ziet ook meer, meer slechter dan goed. Maar ik, ik vind I amsterdam wel, wel, wel een goede slogan, omdat het iets... Uh, ja, voor ook voor bewoners, bedrijven, maar ook wel mensen die, die, die hier naartoe komen, ook wel een soort gevoel van verbondenheid geeft. En, uh, dus ja, ik vind dat wel een van de wat van de geslaagdere stokens, zeg maar. Ja, in Groningen ja. wordt toch een stukje lastiger waarschijnlijk. Nou ja, hij gaat niets ja. boven Groningen, is dan, is dan natuurlijk wel een ja. hele bekende. En, en, en heeft Groningen ook wel, ja, zei het op. op op het niveau van Groningen, zeg maar, niet te veel aan Amsterdam... maar wel uh, toch wel behoorlijk uh, goede doorgemaakt daardoor. We gaan straks maar eens verder praten over hoe het ook uh, mis kan gaan. Want ook dat mm. gebeurt, he, geforceerde campagnes. Maar daar spreken mm. we later over. Eerst maar eens eventjes praten naar uh, Kees uh, Dorrestein aan de overkant. Ja. Van de tafel hier in Amsterdam, uh, op de Dam. Want daar zitten we. Jij houdt de social media in de gaten. De onderbuik van Nederland spreekt. Precies. Um, en even terug, uh, even terug naar het vorige uur. Toen uh, vroegen Ellis en Klaas... Hoe zit het nou met hashtag Radio 1? Uh, in de top 20 populairste hashtag stond hij op 14. Hij is twee plekjes gestegen, naar 12. Komt denk ik ook door Ed Erik Stok. Hij tweet uh, op die hashtag dus. Nu heb ik dus weer gemist hoe die band heet. Nou, dat ging over Isabelle Ame. Schrijf het op, uh, Erik. Isabelle Ame. Uh, daarnaast wordt er getweet over het Koningslied. Uh, de vraag is, gaan we het morgen zingen? Uit onderzoek van 1Vandaag bleek... maar 7% van de jongeren gaan het meezingen... Ik denk van niet. Als ik zo de tweet zie vanavond... er zijn toch wel veel mensen die zeggen, nou, oh, ik, ik vind het wel wat. <lacht> ben, weinig kritiek eigenlijk. Zo uh, so, uh, uh, tweet Riti, die uh, zegt... Als ik het Koningslied verhoor, voel ik mij echt een Nederlander. Uh, en dan echt verbonden met mijn landgenoten. Een echte meezinger is het. <lacht> en Eva Tweets die vraagt, uh, kennen jullie het Koningslied al allemaal? En Ed Kevin van Leeuwen die reageert daar dan weer op. En hij zegt, het refrein van het Koningslied uh, die heb ik proberen uit mijn hoofd te leren... Maar dat is nog niet helemaal gelukt, dus morgen maar zingen met mijn iPad erbij. Maar nu um, gaat het vanavond vooral echt los over de zanger Senne Gunst. Dat is een Belgische singer-songwriter. En hij heeft bij onze conculega's hier beneden bij BNR... heeft hij uh, een soort van eigen versie van het uh, Koningslied gemaakt. Taalfouten eruit gehaald en heeft er een hele mooie, fragiele versie van gemaakt. Uh, Laten we even luisteren. Door de regen. U blijven staan, u beschermen tegen alles wat leeft. Nou, dan wil je toch gewoon uh, meezingen, hè? Een beetje een stuk, Jan Stiemens. Ik zeg uh, voortaan, uh, ja, alle koningsliederen laten inzingen uh, het is, uh, door uh, Het is één Belgen. dingetje, het is geen meezingen, Zijlige. hè? Ja, ik vind hem wel heel mooi. Uh, hij, hij komt in mijn playlist. Um, uh, en dan nog heel even iets anders. Uh, dat kan je nu ook zien op de webcam www.radio1.nl. Ga daar even naartoe. Want uh, Google die heeft zijn hele homepage, zijn logo... aangepast aan de inhouding. Die is Rond een uurtje of twaalf is die uh, online gegaan. Um, ik vind hem heel erg mooi, dus kijk hem vooral op onze webcam. En dan het sajant detail is dat de eerste die dat tweette was Philip Fink... En dat is dan ook weer een Belg. Kijk. Dus de Belgen die zijn heel druk bezig met de ga, inhouding. Gaat het dan alleen om google.nl of ook de .com? Nee, .nl, alleen de, de, de Nederlandse .nl. versie. Ja, ja. Ja. Even kijken dus op de webcam. Dankjewel, ja. Kees. Kees, ja. tot uh, over een uur. Dankjewel voor de updates en uh, over een uur horen we meer van je. En ook op de webcam te zien, ja, Merlijn Nes. Er is flink wat gerommeld op de achtergrond het uh, uh, uh, afgelopen uur... maar hij zit daar nu uh, safe en steady achter de piano. En Amsterdam er ook. En hij gaat spelen voor ons live. I am going someplace home Where I'm not afraid alone Remember the time you were there Little sparks of light and En nu gaat hem nog vaker rollen, hoor, deze nacht. Uh, hij speelde wow, voor wow, ons wow. het nummer De Cure. Fantastisch. Dankjewel. En uh, tot, uh, tot later. Um, uh, u kunt ons thuis nog steeds de hele nacht bellen... Uh, om uw mooiste herinnering aan koningin Beatrix met ons te delen... op 0800-1121. En Martin Gaus, die heeft niet een herinnering... maar wel een boodschap voor koningin Beatrix. Dag, majesteit. Wat ik u nou zo gunt, is een border terrier. Die heeft u altijd gehad en die bent u een keer kwijtgeraakt. Toen hij een konijnenhol ingekomen is en er niet meer uit kon. En ik gun u een bordeterrier die net een klein beetje groter is dan een konijnenhol. Maar die op dezelfde triomfantelijke wijze u aan kan kijken zoals die vorige. Dus met andere woorden, van mij mag u een geweldige bordeterrier hebben. Groetjes, Martin Gauss. Alles met dieren, Martin Gouwers. Nou, dankjewel. En heeft u nog een uh, mooie herinnering of een anekdote die uh, gaat over onze nu nog Koningin Beatrix? Bel dan vooral met 0800 1121. Ja, als je een echte koningshuisfan bent, dan ga je natuurlijk de nacht van tevoren al naar Amsterdam toe. om vooraan te kunnen staan de volgende dag. Maar dan moet je wel wat uurtjes stuk slaan. En Anna de Jonge, die zorgt voor wat vermaak op de dam. Ja, want uh, ze zitten daar te wachten de hele nacht. Sommige al vanaf half elf vanmorgen. Ze zijn al over de helft, maar wij dachten bij Radio 1. We moeten ook de prachtige muziek die vorige uur bij ons te horen was een beetje geven aan de mensen hier. En zodra we hier kwamen met de band Isabella Amé, kwamen er echt 20, 30 mensen op af die zelfs al een klein stukje mee kunnen zingen. Jongens, jullie zijn even nog bezig met, ik ga ze onderbreken, dat mag je nooit doen natuurlijk, een artiest onderbreken. Isabella, je zit helemaal in de gitaarsolo. <laughs> Isabella. Sorry. Jij, yeah. jij dacht, je bent klaar bij Radio 1 en toch nog even spelen voor de mensen buiten. Ja, yeah, yeah. even de mensen hier lekker warm en wakker houden. Want wij staan hier al een paar minuten. Je kwam hier net aan en wat gebeurde er toen opeens? Toen uh, opeens ging iedereen meezingen. Ja. En dat gaan we nu weer op Radio 1 doen? Ja. Yeah. Heel goed. Fijn dat jullie het nog wilden doen, want de mensen hier om ons heen die waarderen het echt. Uh, dat yeah. Isabella mee hier dus staat. En uh, iedereen heeft een glimlach. En er wordt zelfs, heb ik gehoord, gedanst op de Dam. Zo. Uh -huh. Nou, okay. wow. En ze moeten nog even wachten, Klaas, ja, want het is nog niet zover. Maar wel een prima voorbereiding. En het is fris buiten, ja. kan ik u wel vertellen. Uh, kijken of het in, uh, in, in Brazilië uh, ook zo'n feest is. Alex Heijmans op een feestje op het consul consulaat in, uh, in Salvador. Ja, Ja, dag, hoe is het daar? Uh, dat is hier nacht. Ja. Ja. Het, uh, het is hier goed Ik zijn hier op het feestje van, uh, van, uh, van het Nederlands consulaat in Salvador. Ja, en, en zeg het net, maar, zijn, is men in het oranje? Uh, en de, de Nederlanders onder ons zijn in het, uh, het oranje gesleept. Maar er zijn hier meer Brazilianen dan, uh, dan Nederlanders. Het gaat om denk ik, een stuk of dertig 40 Nederlanders en een uh, Braziliaanse parlement. En wat voor feestje is het dan? Tenminste, wat, wat, wat doet men daar? Want er is nog weinig te zien natuurlijk uh, vanuit Nederland. Uh, heeft men gewoon een beetje een, een goed gesprek onderling? Uh, ja, in het portugees geweest meestal. Want uh, ja, dat, dat, dat trekken de meeste mensen hier met, uh, met elkaar. De, maar was, we hebben vandaag een, een, een speciaal gelegenheid gehad, namelijk de, de Nederlandse consul hier. Meneer Hans die heeft uh, net afscheid genomen, ook van zijn consulschap. Hij is 25 jaar uh, consul geweest en uh, hij legt net wat koningin BRT in te bij neer. Nou, dus dat is een mooi afscheid dat uh, mooi gezamenlijk valt. Um, hoe wordt er in Brazilië een beetje tegen ons Argentijns-Nederlandse koningspaar aangekeken? Hij uh, wordt helemaal niet tegenaan oh. want uh, het is, net, het is oh. niet in de krant gestaan. Ah, ik denk aan morgen wel, want ja, morgen is natuurlijk een grote dag. Um, ik moet erbij zeggen dat het bij, bij ons nu nog de 29 ste is, bij jullie al de 30ste. Maar um, uh, nee, het is, uh, en verder moet je er ook bij, bij bedenken dat uh, Argentinië en Brazilië, dat is zoals Nederland en Duitsland. Oké, okay. ja. Yeah. Oh, heel yeah. veel interesse hebben voor Marx, maar je niet. Maar is er, moeten we het dan eigenlijk meer zien als een, uh, ja, een, een, een, een gewone netwerkbijeenkomst met een uh, feestelijk sausje? Zo moet je het zien. Nou, dat uh, is in aanloop. <laughs> nou, toch de, voor ons bijzondere dag. Ja, ook, ook hoe je het kan bekijken, natuurlijk. Ja. Uh, Alex Heijmans, dankjewel. En ik zou zeggen, nog heel veel plezier. Ja. daar. Ondertussen in Amsterdam. Ja, uh, we hoorden net al een verslag uh, vlakbij het hek. Uh, dat uh, de, ja, eigenlijk hier het Plein op de Dam afscheidt van de rest van de Dam. Maar schoonmakers, die zijn ook uh, druk bezig. Want over een paar uurtjes moet natuurlijk alles spik en span zijn. Uh, uh, Charlie Bommijen, die spuit samen met de schoonmakers de Dam schoon. Ik ben benieuwd. Johan, jij bent uh, het, uh, het plein op de Dam. Hier voor het monument ben je aan het schoonspuiten. Ja, klopt, ja. Uh, nou ja, het is... Uh... Nog niet echt het einde van de nacht. Is dit niet nee. een beetje dweilen met de kraan open? Ja, aan de ene kant wel, ja. maar ja, je moet toch een keer beginnen, sorry. Maar uh, ja, we hopen dat het straks wat rustiger wordt, dat je er wat beter werkt. kan. Dan doen we het nog een, dus een keer. Een beetje bepaalde punten ja, herhalen. Maar het is bijzonder druk nu. Het, uh, ja, het is niet anders. We doen ons best en uh, we hebben een gedeelte nu van Nieuwe, de, nee, uh, wat het? Nieuwe Zuid schoon. Dus, dus dan draai je me nou zo hierheen en dan gaan we kijken waar we straks terecht kunnen. Maar het is nogmaals weer een druk. Dus, uh... Maar je gaat hier straks gewoon weer alles opnieuw doen eigenlijk? Nou, als de punten weer sterk vervuilen. Een teamleider die gaat straks ook in de te kijken. En als hij zegt, jongens, daar nog een keer naartoe, dan gaan we dat weer heen. En uh, hoe is de sfeer tot zover voor jou al werkend? Ja, toppie. Gezellig. Ja, absoluut. Jawel. Jawel, absoluut. Ja, zeker. Ja, Charlie Bolmeijer op stap met uh, toch wel de helden van de nacht. Zij uh, maken de stad schoon om iedereen morgen toch in een mooie omgeving te kunnen ontvangen. Ja, en dan, dan een dag later datzelfde weer ja. doen. Ja, het is net nou, als thuis. Een dag later, een paar eh, uur ja, later. Denk het is ik net als thuis. Je blijft van de gang. G-Bekers <laughs> is uh, in de studio uh, te gast hier uh, op de Dam City Marketeer. Uh, we hadden het net even over uh, nou, ja, het ongelofelijke geluk wat Amsterdam eigenlijk treft. Vele grote evenementen die plaatsvinden. De opening van het Rijksmuseum. De heropening, moet ik zeggen. Uh, ja, de, de applicatie morgen. En natuurlijk een hele feestelijke dag die daarbij hoort. Um, we, we, we eindigden even met: van, maar het, het kan ook misgaan hè, met city marketing. Dit is misschien groter en hier uh, valt überhaupt niet zoveel aan te doen. Maar kunt u eens een voorbeeld noemen van, van een, een wat minder geslaagde campagne? Oeh, dat vind ik altijd lastig. Omdat je voor een deel zie je het natuurlijk aan de buitenkant. Je kan zeggen: nou, Ik vind het een slechte slogan. Uh, maar ook met een slechte slogan kan je succes hebben... als een campagne die verder, uh, verder goed is. Dus, Wat zijn dus, uh, slechte slogans? Nou, ja, van 1, 2... die slogans die, uh, ja, zonder daar misschien uh, gemeentes mee te kwetsen... Uh, <laughs> uh, stad, puntje, puntje, daar kun je niet omheen of zo, dat, dat soort... Wat uh, hoort er op die puntje, puntje? Want dan wil ik hem ook even helemaal weten. Uh, uh, nou, ja, dat, dat, dat zijn meerdere steden die, uh, die <laughs> ja, ik geloof het niet... maar er zijn, geloof ik, wel vijf of zes steden die dit zo'n soort type uh, slogan... Uh, en ja... Dat, dat, ja, dat, dat, ja, je krijgt ook de lach eens een beetje mee om je hand op de hand ja. natuurlijk. Hè, van, uh, ik heb wat, wat heel belangrijk is, is dat je, dat je aansluit bij wat, wat we altijd bij ons bureau noemen de DNA van de stad. Bij de, de identiteit van de stad. Hoe gaat je... zo'n zo eerste gesprek dan? Uh, u wordt uh, ontboden op ja. het uh, gemeentehuis. Je gaat eerst kijken van wat, wat is nou heel specifiek voor die stad. Je kan natuurlijk allerlei campagnes bedenken... maar je moet vooral heel dicht bij het karakter, bij de kwaliteit van die stad blijven. En ja, heel logisch natuurlijk dat, dat Den Bosch of, of Maastricht iets doen met, met het begonnense karakter. Maar Tilburg bijvoorbeeld heeft een tijd lang zichzelf moderne industriestad genoemd. Nou, dat, inmiddels hebben ze wel weer een andere slogan geloof ik... Maar op zich is dat ja, een heel, goed, heel, goed, heel goede sloop... die heel erg aansluit bij wat die stad op dat moment was. Nu zijn ze weer een stap verder. En zijn ze zijn nog steeds wel een moderne industriestad... maar zijn ze zijn ook heel druk bezig om zich te profileren... op het gebied van, van, van vrije tijd en, en toerisme. Ja, en, dat uh, hangt natuurlijk samen met de ambities die een stad zelf heeft. Ja. ja. Uh, maar zijn er ook wel eens momenten dat u aan zo'n tafel zat... En, en, en tegen de mensen die daarover gaan uh, moest zeggen... van ja, wat, wat jullie willen kan eigenlijk niet? Ehm... Um, nou, een, we, zijn er, ja. we zijn er wel, wel eerlijk in. Ja, we proberen dat natuurlijk wel op een, op een subtiele manier te sturen, zeg maar. He, dus, uh, het is ook een klant. Want, want, klant he? Ja, het ja. is ook een klant. Maar ik bedoel, het is, het is wel heel belangrijk dat je, ja, dat, je, dat je echt aansluit bij wat je bent. En, wat, en wat, uh, zoals mensen je zien. En, uh, en als je daar te ver vandaan gaat, dan ja, dat, dat prikken. Dat prikken bezoekers en bedrijven. En die prikken daar heel snel doorheen natuurlijk. Maar dat moet dus wel op één lijn liggen. Want het kan best zijn dat een gemeentebestuur zichzelf echt ziet als... nou ja, een moderne industriestad. Mm -hmm. Terwijl mensen die er naartoe gaan eigenlijk alleen maar denken... nou, dit is voor mij toch een stad die eigenlijk meer appelleert... dan een soort van, ja, uh, desolate industrieterrein misschien wel. Ja, dan, dan, dan zit je verkeerd. Ja, dat, uh, dat klopt. Nee, het moet er eigenlijk wel kloppen. Daarom zeker ook, het is, het is inderdaad meer dan alleen uh, die, dat toerisme of die bedrijven. Het gaat ook om de bewoners. Hè. Die bewoners die... Hebben die inspraak overigens, die bewoners? Uh, nou, bewoners hebben natuurlijk elke vier jaar inspraak. Ja, dan, natuurlijk. Dan, uh, maar ook bijvoorbeeld dat ze bij u terecht kunnen en zeggen... Ja. nou, meneer Beekers, het lijkt mij een heel goed idee als u dit ook nog even op de kaart zet. Nou, wat je wel ziet is dat, uh, dat, dat tegenwoordig steeds vaker uh, ja, middelen gebruikt worden... van uh, ja, brainstorms of, of, of co-creaties, zoals ze dat wel eens noemen. Dat, uh, dat samen met bewoners, met ondernemers, uh, mensen uit de stad ook gekeken wordt naar dit soort vraagstukken. Dat je, uh, want je, ja, je komt dan natuurlijk binnenvliegen... en ja. je kan je wel verdiepen in die stad. Maar ja, wie kent die stad beter natuurlijk dan de eigen inwoners... die, die daar soms uh, al, al jarenlang of soms al generatieslang wonen. Dus dat ja. is wel heel belangrijk om daar ook naar te luisteren. Vind ik vind het wel een interessant puntje... want u had het net over uh, analyses, eigenlijk mm. gewoon de wiskunde. Mm. Mm. Waar is de onderbuik in dit verhaal? Nou, die is ook heel belangrijk. Nee, het, is, het is geen wiskunde. Maar je hebt natuurlijk wel allerlei meteninstrumenten... Uh, en ook meetinstrumenten nodig om uh, vervolgens uh, te kijken... of het beleid wat je vervolgens inzet, uh, of dat ook werkt. Hè. Zo, zo meten wij bijvoorbeeld voor de provincie Limburg al, al een jaar of zes, zeven... en voor de provincie Flevoland misschien al wel tien jaar... Uh, hoe, hoe zij het doen op, op het gebied van toerisme. En we monitoren elk jaar wat, wat de aantallen bezoekers zijn... een aantal overnachtingen, bestedingen dat soort dingen... En uh, dat, dat splitsen we ook uit naar verschillende sectoren... naar verschillende doelgroepen, et cetera. En, en dat geeft ook weer sturingsmogelijkheden dan voor zo'n provincie of zo'n regio... om het beleid eventueel bij te stellen. En dat moet je natuurlijk niet op basis van één uh, slecht jaar ja. doen... want dat kan ook door het slechte weer komen. Ja. Maar als je, dat, als je dat elk jaar of elke twee jaar doet... Dan, uh, dan kan je daar redelijk sturend in optreden. City marketing is slow business. Is? Slow business. Slow, nou, slow business in die zin... Dat je, je, hebt, je hebt inderdaad wel wat jaren nodig uh, om... Uh, om iets te bereiken. Dus het is niet zo van, je drukt op een knop, je, je, je steekt er wat geld in... En, nee. en over twee jaar dan stromen de je stad in. En dat, eh, het zijn ook niet alleen campagnes, maar het zijn natuurlijk ook... kijk naar Amsterdam, eh, voldoende hotelkamers, interessante musea. Hè. De, musea zijn hier, de belangrijkste musea zijn natuurlijk de afgelopen tien jaar... een groot aantal dicht geweest, maar nou, die zijn ja. nu allemaal weer open. Ja. Een aantal hotelkamers wordt... Eh, uh, groeit, groeit nu gestaagd. Dat zijn allemaal elementen die heel belangrijk zijn. Je kan natuurlijk campagnes voeren, maar uh, mensen moeten wel iets, iets kunnen zien... moeten wel iets kunnen besteden, moeten hier kunnen verblijven. Nou, dat zijn ja. natuurlijk wel hele essentiële dingen. We, meteen... ja, we gaan zo meteen eens even praten over hoe uh, Amsterdam... dat toch het beste in de markt uh, kan zetten, Gree. Uh, maar eerst gaan we luisteren naar muziek. Merlijn, uh, je zit er weer klaar voor. Ja. Um, ik weet niet of we zo met je kunnen praten. denk het niet, hè? Nee, dan, nee. dan moet je gewoon lekker muziek gaan maken. Oh, ja. oh het kan wel. Ik begrijp je bent dan Amsterdam toch? Ja, klopt. In hart en nieren? Nee. Dat niet, wat? Helaas. Nou, uh, ik kom naar Sassenheim. Okay. En toen ben ik naar Amsterdam gevlucht. Ja. Hoe, hoe is het voor jou, deze, ja, deze hele poppenkast, wilde ik zeggen? Ongebiedig. Dit hier? Ja, ja, ik bedoel ook vooral, zeg maar, de stad dan ja, te vol ja. natuurlijk. Oh, nou, uh, voordat ik in Amsterdam woonde, vond ik het heel leuk. Maar nu ik in Amsterdam woon, ja... Is het is toch anders? Ja, het is wel anders. Ja, wat, wat, wat, wat maakt het anders? Nou, um, nou, ik zei al, ik was gevlucht uit waar ik vandaan kwam. Want het was gewoon een dorp. En nu komen die allemaal hier naartoe. En oh, ze komen jou eigenlijk weer achter En ze komen me eigenlijk gewoon weer allemaal achter. En dan ook nog eens allemaal heel dronken. Ja, oh, dus. ja dat, yes. dat is wel natuurlijk het nadeel van een grote stad. Een grote en Dat feestje. is het nadeel van een grote stad. Mag ik dan zeggen dat je heel erg blij bent dat je bij ons binnen zit vanavond? Uh, ja, hartstikke leuk. Nou, uh, wij zijn ook heel blij met jou. Ik zou zeggen, ga je gang. Nou, Dank je. Big guns. Ja, Gently showing our guns are useless in this fight.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 Grass is shattering at me from the other side. If I do this I'll never let disappointing you are going to tell a lie In mijn eentje applaus geven, applaus geven aan je, Marlijn. is misschien een beetje gek. Doe het toch even. Dankjewel. Dank je wel, man. doe ik ook even mee, natuurlijk. Big Guns komt van het album Running Forward. Ja. Prachtig album waar je je uh, lang over hebt gedaan ook. Ja, wel een jaartje. Ja, ja. gewoon uh, schrijven, herschrijven, liedjes weggooien. Ja, en ook... Uh, ja, ik wilde, ik wilde met goede mensen samenwerken. Maar die hebben het allemaal druk, want die zijn veel gevraagd. Het dus, uh, gewoon een kwestie van plannen, dus... Yeah. Zeker. Super, ja. bedankt voor het prachtig liedje wat je ons uh, liet horen. Dank je wel. Door naar Utrecht. Hoe staat het daar met de feestweer? Misha Blok. Ja, het gaat goed. Het is uh, hier en daar wel wat rustiger. En uh, op sommige plekken ook wel weer een beetje grimmig aan het worden. Nou, maar hier naast mij staan uh, twee uh, vrienden uit Utrecht... die twee weken geleden opeens, na alle ophef over het officiële koningslied... opeens een alternatief koningslied de wereld inslingerden. Met de titel Je bent een koning. Allard Amelink en Huip Verhoeven, die staan hier naast me. En jullie hebben zojuist opgetreden in jullie oude studentenvereniging uh, NSU. Hoe klonk dat ongeveer? Ja, moet ik er nog gaan zingen in mijn eentje? Ja. Je bent een koning, ik ken hem, hoor. koning, een Link. levende legende. Ja, een koning, koning, eindbaas van de bende. En wat een weergaloze vrouw heb jij, de ideale met gezel. Was ik de koning geweest? Ja, dan wist ik het wel. Ja, fantastisch, dankjewel. Ja, het YouTube-filmpje van jullie uh, koningslied is inmiddels 850.000 keer bekeken. Oof, wow. hè? En jullie kwamen op de vijfde plek binnen op de iTunes-chart. Een groot succes. Vertel even kort hoe jullie op dat idee kwamen. Uh, nou, dat is een beetje dat wij uh, Beatrix uh, een enorme heldin vinden. En ook heel Nederland zeg maar, uh, zich uitput in allerlei loftuitingen toen zij uh, aftrad. En dachten, Willem-Alexander zal nog wel eens bij zichzelf denken... hoe ga ik hier in hemelsnaam ooit aan kunnen tippen? En toen dachten we, laten we hem een hart onder de riem steken en een lied voor hem schrijven. We hebben wel eens vaker liedjes geschreven voor diezelfde centenvereniging NSU. En uh, dachten, joh, uh, hier zit ook wel een liedje in. En uh, Willem-Alexander, uh, je mag er zijn, je bent de koning. En uh, ja, van het een kwam het ander. Twee avondjes in de kroeg, gitaartje erbij en uh, de hit was af. Hebben jullie iets van hem gehoord? Uh, weten jullie hoe hij over nou, jullie lied uh, denkt? Dat is dus een hele goede vraag. Nog niet. <laughs> en uh, ja, we vermoeden wel dat hij het gehoord heeft. Hij heeft zich wel in heel beleefde bewoordingen uitgelaten... over dat hij het een beetje treurig vindt alle ophef rondom het koningslied. Maar dat het ook wat alternatieven heeft voorgebracht. Dus we gaan er half maar vanuit dat hij ons daar ook uh, mee bedoelt. Dus uh, ja, ik vermoed dat hij het gehoord heeft, maar... We hebben nog niks van hem gehoord. Dus, maar hij nou, kan ja. nog komen, hè? Ja, hij is druk. Nee, hij is... Waren jullie toch wel een beetje teleurgesteld dat het Nationaal Comité Inhuldiging niet voor jullie lied heeft gekozen? Nou, dat had we eigenlijk ook niet verwacht. Uh, met de bis van de Kroes en een slipje van Marlies hadden we niet echt het idee dat dit nou het nummer zou worden wat, uh, wat heel Nederland moest gaan zingen. Maar waar we stiekem een beetje op hadden gehoopt is uh, half acht Wilhelmus en uh, aansluitend ons nummer. Uh, dat is helaas niet gelukt, maar uh, acht joh. Uh, de aandacht is al hartstikke mooi, alles is bonus, dus uh, ook dit inderdaad. En morgenavond, half acht, gaan jullie het officiële koningslied meezingen... of krijgen jullie dat ze, je strot niet uit? Uh, Jazeker wel, maar wel... Uh, we, staan morgen, we, we hebben een boeking, dan gaat het dan. En, uh, ge... en, en ook echt een management hebben jullie. Een manager, een boekingsmanager, een hele rambam. Oh, oh, oh. En uh, morgenavond staan we op Lepelenburg in Utrecht, om kwart voor acht. En zingen wij vrolijk mee met het officiële koningslied. Om wel direct daarna, met een vol Lepelenburg <laughs> met kinderen... Uh, ons eigen lied ten gehoor te brengen. Dus het uh, nee, kan, wat ons betreft, prima naast elkaar bestaan. Oké. Okay. Ja, uit Amelink en Huip Verhoeven. Ze hebben dan wel niet het officiële koningslied geschreven. Maar wel bijzonder is dat morgenochtend heel Utrecht wordt gewekt met jullie nummer. Hè? Want de stad Bijer heeft voor jullie nummer gekozen. Ja, klopt. Uh, ik woon echt zomaar op een steenboer op afstand van de Domtoren. Dus ik vrees dat ik er over een paar uur wakker van zal worden. Maar goed, ach, als ik dan op een manier wakker moet worden, dan maar op deze manier. Ja. Ja, dank jullie wel. Ja, ja, terwijl het Nationaal Comité inhuldiging ging... aan de bijaardier hadden gevraagd om het officiële lied te zingen. Tegen te, te horen te brengen. Maar ze hebben dus uiteindelijk toch voor deze twee Utrechtse vrienden gekozen. Ja, Utrecht ontwaakt morgen toch even anders dan... Uh, in plaats van met het officiële koningslied. Ik hoop overigens dat de stem het houdt, want ik hoorde ze een beetje schor. Ja, ze scho zijn aardig aan het doorzakken. Ja. Misha, dank je wel. Ja, um, uh, Gree Beekens is in de studio te gast, City Marketeer. Is dit uh, goede marketing voor de stad Utrecht? Uh, nou, ik denk het wel, ja. Ik, uh, ik had hem toevallig al gehoord, maar zo'n studeerde Utrecht. Dus ik had het lied gisteren of een paar dagen geleden al gehoord. Dus uh, ik vind het een heel aardig uh, alternatief. Utrecht uh, als studentenstad? Utrecht als studentenstad. Ja, ja, ja ik, nee, ik vraag hem maar na, want ik bedoel, dit zijn ja. toch uh, bijna richting een miljoen uh, views op YouTube. Dat ja, uh, is ja. toch een uh, behoorlijke impact? Ja. Nou ja, dat, dat, uh, ik bedoel, al dit soort publiciteit is, is, is goed voor een stad. Tenzij het natuurlijk negatief, maar dit, dit, dit is, ja, niemand kan hier tegen zijn, denk ik... dat er een, een lied uh, gemaakt wordt wat, wat misschien wel bijna net zo goed is... als, uh, <laughs> als het uh, lied wat al gemaakt was, het officiële lied. Ja, ja en iedereen voelt de knipoog en daarom om, uh, wordt het ook omarmd, denk ik. Ja. Um, even terug naar Amsterdam. Uh, uh, stad met uh, uh, ja, vele uh, positieve punten als het gaat om uh, uh, waar je naartoe zou kunnen gaan... als uh, toerist zijn er bijvoorbeeld... Uh, u als uh, citymarketeer zou u zeggen van... nou, uh, vandaag uh, uh, deze koningsdag uh, die eraan zit te komen. Um, zegt u van, nou, die hadden we beter in september kunnen plannen? Nou ja, het oogpunt van, uh, van seizoenplanning. Uh, april mei zijn de uh, drukste maanden van, van het jaar. Uh, en die, de zomermaanden ook wel. Maar deze maanden met name omdat de bolletijd is natuurlijk. Dus er komen toch wel heel veel mensen. Dus okay, ja, vaak beter dan misschien op een andere dag. Maar goed, ja, zo'n... Zo de koningin die neemt op een gegeven moment afscheid... en uh, draagt het stokje aan haar zoon over. Dus, ja, uh, of juist ook... daarom dat er zoveel mensen zijn dat men denkt... nou, laten we het nu doen, want dan profiteren we er toch... misschien van. Ja, ja, ja dat, dat, dat kan ook. Maar ja, het open van, van Citymark zou ik toch liever dan op een, op, weer op een apart tijdstip... want de, de stad loopt met koningin de dag toch wel vol. Dus de, ja, ik zou dan deze dag misschien weer een aparte dag van gemaakt hebben. Ja, het is helaas te laat daarvoor, ja. Uh, ja. vrees ja. ik. Maar... Dit is natuurlijk bij, ook een... Bij, uh, bij de volgende ja, koning. Ja, ja. dit ja. dit een goede tip. Dit is een uitzonderlijke dag natuurlijk... Maar uh, ja, u zal vaker situaties tegenkomen waarin er bepaalde dingen gepland zijn... die misschien niet te verschuiven zijn of waar uh, uh, ja, een hoop gedoe omheen is. Het is ook een beetje een politieke baan, volgens mij, citymarketeer zijn. Handig, handigheid hebben in het uh, overtuigen van mensen om het op een bepaalde manier te doen... Ja, ik, precies. Maar ik, ik, ik denk dat hè, wat een mooi voorbeeld is uh, van, van planning... is bijvoorbeeld in, in, in Rotterdam, daar hebben ze een aantal evenementen... die ze, die ze zeg maar wat meer richting wintermaanden... bijvoorbeeld het uh, internationaal filmfestival. En dan is het heel rustig in de stad. De hotels die, uh, die, ja, die zijn daar die zijn niet echt vol dan, zeg maar. Het is heel interessant om dan zo'n internationaal festival... in die wintermaanden te plannen, omdat je dan toch ja, vier dagen... Of, of bijna een week toch allerlei mensen daar hebt, regisseurs, acteurs... En, uh, hm. En natuurlijk een goede bezetting van je hotels. In een periode dat eigenlijk altijd wel heel stilletjes is. Anders. En da daar wordt echt actief advies in gegeven van... Joh, plan dat nou in die periode, dat is echt de beste tijd. Nou, of dat zo gegaan is, weet ik niet. Maar ik, wat, wat ik wel zie, is dat uh, hè, met name Rotterdam... Uh, vroeger toch vooral uh, werkstad, hè? We je, daar kan je overhemden met, met opgestroopte mouwen kopen. <lacht> uh, ja, de, die heeft zich toch langzamerhand ook wel... als, als, als lezer als vrije tijdstad ontwikkeld. En met name uh, door de ontwikkeling van, van, van allerlei evenementen. Van uh, de, de, de races door de stad en de marathon en, en het filmfestival. En, uh, dus dat, daar hebben ze ja, heel goed beleid gevoerd. En met name op het gebied van... Evenementen, ja, ze hebben natuurlijk weinig historisch aanbod. Ja. Dus moet je dan zoeken in andere dingen. En, en ja, het is heel slim, slim om dat dan op timer, gebied ja. van, uh, van meerdaagse evenementen te doen. Uh. Even uh, naar Amsterdam. Uh, nou, we hebben al gesproken het afgelopen uur over de ongelofelijke impact... die, uh, die morgen zal, uh, zal hebben op de rest van de wereld. Mm. Dat zal overal te zien zijn. Mm -hmm. um, ja, welk advies zou u Amsterdam dan meegeven? Wat, wat kunnen ze nou het beste doen om ervoor te zorgen... dat dit zo lang mogelijk blijft hangen, hè? de bekendheid van Amsterdam? Uh, nou, door, door in ieder geval nu al, maar dat, dat zullen ze ongetwijfeld uh, doen, uh, al na te denken over volgend jaar. Want uh, ja, dit effect, dat app nog een, een tijdje na. Hè. Dit jaar staat ze in, in al die top 10 lijstjes. En volgend jaar zijn er wel allerlei andere steden waar van alles is. Maar van de andere kant is er ook elk jaar wel weer iets te bedenken van een, een, een schilder die 50 jaar of 100 of 150 jaar geleden geboren of gestorven is. Uh, of die 150 jaar <lacht> geleden zijn meesterwerk gemaakt. Dus, dus in die zin er is Het is dat... altijd een voor meneer Beker. Ja, ja. En ik denk dat u nu gaat slapen en morgen voor de televisie zit, vermoed ik uh, zo. Dat zou zomaar kunnen. Ja. <laughs> Greek ja. city marketeer, super bedankt ja. dat u hier was. Okay. En uh, ons wat inzicht okay. gaf in het markten van een oh. stad als Amsterdam. Okay. En het volgende uur, dan is de nachtburgemeester van Amsterdam te gast. Die werpt weer een heel andere blik op hoe Amsterdam met deze nacht omgaat. En welke evenementen ja, toch eigenlijk niet gemist kunnen worden in deze grote stad. En ook in aanloop natuurlijk naar morgen. Verder natuurlijk ook live muziek, verslaggevers, overal en ergens. Maar eerst het nieuws van drie uur. René van Brakel is de lezer.